Reputatiecoaching podcast nummer 95. Ik heb veel positieve reacties gekregen op het interview met Brenda Kok vorige week. Dus daar hoeven we zo meer. Vorige week heb ik ook voor het eerst een zevental leuke leerzame links gestuurd naar de mensen die zich hebben geabonneerd op de nieuwsbrief. Tot op heden had die mailing een openingspercentage van maar liefst 43,8%. Verder heb ik de afgelopen 3 weken 5 keer de vraag gehad of ik wellicht een cursus podcasting kan samenstellen. Dan hoor of lees ik graag jouw mening over. Een restaurant in Californië vraagt alle gasten hen te haten op Yelp en een 1-ster review te geven. Waarom? Dat hoor je straks. Gebruik jij trouwens al Weppy voor je website? Ook daar of er meer later in de show. Verder heb ik nog tips voor het verzamelen van meer reviews, het verkrijgen van meer citations en over het sluiten van de dienst Panoramio. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard, Reputatie Coach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren, doordat jouw website beter wordt gevonden, zowel lokaal als landelijk, en doordat ik je uitleg hoe je je online reputatie kunt verbeteren. Dit alles kan je helpen om je bedrijf en jezelf beter op de online kaart te plaatsen. Als persoon kun je met de diverse tips aan de slag om bijvoorbeeld je online reputatie als salarisadministrateur, leraar basisonderwijs, kleuterjuf, webdesigner, big data consultant of wat dan ook te verbeteren. De podcast kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 95. Daar vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb, als mede afbeeldingen, links enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijksaflevering van de podcast op hun gemak te beluisteren, zoals auto rijden, wandelen, fietsen of trainen in de sportschool. Laten we hier eens nog even terugkijken naar de vorige podcast. In podcast 94 had ik Brenda Kok van Sparkling Professionals te gast. Zij vertelde honderd uit over videomarketing, video SEO en gaf drie hele praktische en nuttige tips voor ondernemers die willen starten met video. Deze praktische tips waren: 1. Begin vandaag nog met video. 2. Begin simpel. En 3. Bezind eerge begint. Als je meer over wilt weten en veel meer wilt horen over videomarketing, dan raad ik je aan om echt Podcast 94 te beluisteren als je dat nog niet hebt gedaan. En als je het al wel gedaan hebt, dan kan het heus geen kwaad om hem nogmaals te beluisteren. Zelf heb ik er de afgelopen week de tijd voor genomen en ik heb er ook toch weer een paar voor mij waardevolle takeaways uit kunnen halen. Ondanks dat het interview maar liefst zo'n 48 minuten duurde, heb ik een paar heel positieve reacties ontvangen. Ze schreven Robert en Hans dat ik wel vaker dit soort toppers mag interviewen wat hen betreft en dat ze het niet te lang vonden. Lang is slot een slot relatief. Het wordt pas lang of langdradig als je er iets meer van opsteekt van wat de persoon die wordt geïnterviewd vertelt. En dat was volgens mij voor de meeste luisteraars absoluut niet het geval. Brenda heeft ook aan een mailinglist een mail gestuurd waarin ze vertelt over het interview. En dankzij die promotie heb ik ook weer een groot aantal extra bezoekers gehad. Heb weer meer mensen zich ingeschreven voor de reputatie coaching nieuwsbrief en heb ik weer een paar volgers op Twitter erbij. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Vorige week was het dan eindelijk zover. Ik heb voor het eerst een paar leuke, leerzame links gestuurd naar de mensen die zich hebben geabonneerd op de nieuwsbrief. Afgaand op het vrij grote percentage mensen dat de mail in de eerste paar dagen heeft geopend, denk ik dat het wel in de smaak viel. Helaas heb ik nog geen reacties terug gehad. Wel heeft één persoon zich met één uitgeschreven nadat ik de mail had verstuurd. Maar ik denk dat het mail als zegt over de interesses van die persoon dan over de mail. Althans dat hoop ik. Heb jij de mail ontvangen? Vertel me dan wat je ervan vond. Je kunt antwoorden op de mail of je reactie achterlaten op www.betreputatiecoaching.nl/95. In die mail heb ik overigens toe gezegd dat ik mijn best doe om net voor het weekend of anders tijdens het weekend een mail te sturen met daarin de leuke leerzame links die helaas de podcast niet hebben gehaald om welke reden dan ook. In de opening vertelde ik je al dat ik de afgelopen paar weken 5 keer de vraag heb gekregen of ik een training over podcasting in elkaar kan zetten. Nu ben ik erg benieuwd of er onder de luisteraars nog meer mensen zijn die graag de ins en outs willen weten van podcasting en hoe je je eigen podcast kunt maken en in iTunes en in Stitch kunt krijgen. Heb jij mogelijk interesse in een betaalde online training over het opzetten en lanceren van je eigen podcast? Laat me weten en stuur een mailtje naar podcast@reputatiecoaching.nl. Iedereen heeft wel over JPEG gehoord of gelezen als een bestandsopmaak voor foto's en weet dat tekeningen en grafieken vaker in GIF online worden gezet. Maar minder mensen kennen denk ik PNG en ik schat dat nog minder mensen SVG als opmaak voor lijntekeningen kennen. Maar heb jij wel eens gehoord of gelezen van WebP? Ik hoor je al vragen wat is? Ik heb het over WebP, dus W E B P dat je uitspreekt als Webby. WebP is een relatief nieuw en vrij bestandsformaat dat in 2010 is gepresenteerd door Google waarbij het voortborduurde op een technologie die het had gekocht met het bedrijf On2 Technologies. Google wilde daarmee een nieuwe standaard introduceren die nog verder verkleinde afbeeldingen kon leveren... met een kwaliteit die vergelijkbaar of beter was dan de reeds bestaande bestandsformaten die ik zojuist noemde. Dat is gelukt, want uit de testen waarbij willekeurig PNG-images van het web werden geplukt... kon Weppy een verdere reductie in bestandsgrootte realiseren van 45%. Zelfs PNG-afbeeldingen die al waren verkleind met speciale tools konden nog met zo'n additionele 22% worden gereduceerd. Vooral animated gifs, die je vandaag de dag weer meer ziet opduiken, kunnen aanzienlijk in grootte worden teruggebracht. Namelijk met zo'n 64% als de afbeelding wordt omgezet naar lossy weppie, dat is dus met kwaliteitsverlies, en 19% als ze worden omgezet naar lossless weppie, dat is zonder kwaliteitsverlies. Terugkomend op mijn vraag of jij al weppie gebruikt, mocht je er überhaupt al van hebben gehoord, Ik raad je af om nu meteen alle afbeeldingen op je site om te zetten naar het relatief nieuwe bestandsformaat en al je weblogartikelen aan te passen. De reden is dat nog niet alle browsers het ondersteunen. Volgens de informatie op Wikipedia ondersteunt Internet Explorer het bijvoorbeeld nog niet en die browser wordt toch nog best steeds veel gebruikt. En mocht je dan toch eens willen experimenteren met het omzetten van je afbeeldingen naar Weppy, dan kan dat ook nog niet zomaar 1 2 3. Want het aantal programma's dat iets voor je kan betekenen is op dit moment ook nog erg beperkt. Op de Engelstalige pagina over Weppy op Wikipedia kun je lezen dat slechts een handjevol programma's er iets mee kan. Zo kunnen Photoshop, Gimp en Paint.net er alleen met behulp van plugins iets doen met Weppie-afbeeldingen. Met andere woorden, Weppie biedt kansen, maar is nog geen mainstream, zoals men dat in het Engels zegt als iets niet wijdverbreid gebruikt is. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 95 heb ik wat links opgenomen naar meer informatie over Weppie. Ik ben niet de enige die continu roept dat het verzamelen van reviews en dan bijvoorbeeld positieve reviews met een hoge beoordeling tegenwoordig essentieel is voor een bedrijf. De reden hiervoor is dat mensen die online iets zoeken in hun keuzes sterk worden beïnvloed door de mening van anderen. Dit is algemeen bekend, ook in de offline wereld. De meeste mensen zijn nu eenmaal kuddedieren en volgen dus liever de kudde voor een keuze dan dat ze hun nek durven uit te steken. Een branche waar dit helemaal voor geld is, is die van de restaurants. Denk maar eens aan de Michelinsterren en de vele beoordelingssites voor restaurants. Maar nu is er in Richmond, Californië een restaurant met de naam Botto Italian Bistro dat gasten 25% korting geeft zolang ze maar een 1 ster review geven op Jelp. En dat lukt ze goed. Waar ze begin september nog iets van 90 reviews hadden op Jelp met een gemiddelde van 3 sterren, zitten ze nu al op 1111 reviews met een gemiddelde van 1 ster. Op andere sites zoals Google en TripAdvisor heeft het bedrijf nog steeds een goede score. 4 uit 5 op TripAdvisor en 4,6 uit 5 op Google. Yelp is helemaal in de Verenigde Staten heel erg populair. En de reviews op Yelp bepalen daar echt of een bedrijf succesvol blijft of wordt of dat het virtueel aan de schandpaal wordt genageld en het de deuren wel kan sluiten. Waarom wil Botto Italian Bistro dan alleen maar één-sterren reviews en zou het, het liefst nul-sterren reviews verzamelen? Laten we eens induiken. In de show notes heb ik een video opgenomen waarin het één en ander nader wordt toegelicht. Het komt erop neer dat volgens veel bronnen Yelp in Noord-Amerika en er een soort van chantagepraktijk op nahoud. Volgens ondernemers die niet bereid zijn om voor een paar honderd dollar per maand te adverteren op Yelp, wordt hun bedrijfsvermelding lager getoond dan bedrijven die wel adverteren op Yelp. Ook lijken er meer negatieve reviews te worden getoond bij niet-betalende bedrijfsvermeldingen op Yelp. De eigenaar van Bottle Italian Bistro is de commerciële telefoontjes van Yelp verkopers zat, evenals de vermeende devaluatie van zijn restaurant op Yelp, omdat hij niet bereid is om op Yelp te adverteren. Daarom vestig hij de aandacht op zijn bedrijf op alle mogelijke manieren. En gaat dus sinds kort zover dat hij op Jelp alleen maar eens de reviews wil. Nou, het restaurant is er inderdaad meer in de media gekomen. Ga maar na. Zelfs hier in Nederland, meer dan 8000 kilometer verderop, vertel ik jou erover. De restauranteigenaar zegt dat hij alleen maar meer business doet nu hij niet adverteert op Jelp. Maar ik denk dat hij op dit moment onderschat wat het effect is van de publiciteit om zijn etablissement. En de aandacht vanuit de media is niet blijvend, terwijl de reviews op diverse sites dat wel zijn. Toegegeven, als het restaurant op Jelp wordt verwijderd dan is het effect van de éénster reviews weg. Maar tot die tijd, ik denk dat over een paar maanden de meeste mensen die op Yelp het restaurant Bottle Italian Bistro bekijken, zich nog wel eens serieus achter de oren zullen krabben bij hun overweging om er te gaan eten. Als het überhaupt al in en zo zijn opgekomen met zo'n extreem negatieve social proof. Ik ben benieuwd om over een paar maanden dit nog eens op te zoeken om te zien wat er dan is gebeurd. Ik heb meteen de taak morgen met to-do lijstje gezet voor half december, dan kom ik erop terug. Ik doe mijn best altijd zo transparant mogelijk te zijn naar je voor wat betreft het de delen van mijn kennis en ervaring. Soms kan ik niet meteen het achterste van mijn tong laten zien als ik ergens aan werk en in andere gevallen wil ik het bedrijf waarvoor ik aan het werk ben niet in diskrediet brengen voor wat ik tegenkom. Een tijdje geleden ben ik voor een tanden uit de omgeving van Nijmegen begonnen met het opzetten van een echte review strategie, eentje die volgens mij tot echte resultaten moet leiden. Actie was en is nog steeds een succes. Het gewenste resultaat was inderdaad heel veel reviews verdeeld over enkele grote en bekende review sites. Want ik blijf erbij dat je nooit op slechts één paard moet wedden. En daarmee groeide de business ook. Het mooie is dat een aantal van die review charts die tandartspraktijken in de organische zoekresultaten van Google met sterren vertoont. Dat is extra social proof dat volgens mij nog steeds leidt tot meer clicks naar de site en tot meer klanten of in dit geval tot meer patiënten. In navolging van die actie ben ik voor een tweede tandarts begonnen met een review verzamelactie. Er wordt niets beloofd of gegeven voor de reviews. De patiënt wordt alleen naar een mening gevraagd. Daarvoor hebben we kaartjes op A6 formaat ontworpen. We wijden de patiënt om een mening vragen. De tekst die we erop hebben gezet is kort en krachtig en luidt als volgt: Uw mening telt! Wij werken continu aan verbetering van de kwaliteit van onze tandheelkundige zorg en dienstverlening. Dat kan alleen op basis van uw mening. Geef uw beoordeling op en dan volgt u URL van een pagina op de website van die tandarts. Voor die pagina heb ik een stukje PRP-code gemaakt dat telkens een lijstje voor 5 review sites vertoont waar het mensen kunnen kiezen. En het aardig is dat het lijstje wordt samengesteld uit een totaal van in review sites. Dus zo verspreiden we het verzamelen van reviews over verschillende sites zonder dat het er Tanda's in kwestie hier zelf moeite voor heeft te doen. Op die manier kom je ook dat bij Google of je op alarmbellen gaan rinkelen omdat het aantal reviews opeens wel heel snel toeneemt. Ook hierop zal ik over een tijdje terugkomen om je te kunnen vertellen over het effect. Oh ja, eh uh, Yelp staat er trouwens gewoon tussen. Vanzo spreekt het heb je inmiddels je Google Plus mijn bedrijfspagina op orde, evenals alle andere bedrijfsmeldingen. En ook heb je professionele foto's bij al je bedrijfsvermeldingen en heb je ook een virtuele bedrijfsontleiding op Streetview en op je eigen site om zo je doelgroep in staat te stellen door je bedrijf te lopen, zelfs al is het gesloten. Je bent alomtegenwoordig op de sociale media, je website is actueel, ook op mobiel te bereiken en je doet er alles aan om met goede content jezelf te onderscheiden van je collega's. Je geeft reviewkaartjes mee aan al je klanten, gasten of patiënten en je bouwt aan een waar review imperium waar anderen alleen maar van kunnen dromen. Zal ik je eens wat vertellen? Als zij dat nu nog niet doen, dan is de kans groot dat ze dat ook wel gaan doen. Echt waar. Want je leest en hoort het overal. Content, content, content. Waardevolle, unieke, interessante en relevante content. En ook reviews, reviews, reviews. Alhoewel je dat toch iets minder hoort of leest overigens. Maar als je eens echt onderscheidend wilt zijn met je bedrijf, organiseer je dan eens een lokaal evenement of houd een open dag. De meeste mensen vinden het leuk om naar een evenement te gaan. Of om soms eens, terugkomend op de tandarts, zonder angst voor fluoride behandelingen, gaatjes boren of wortelkanaalbehandelingen een tandartspraktijk van binnen te bekijken en alles te horen over hoe het er achter de schermen naartoe gaat. Dat is echt een hele goede manier om lokaal jouw bedrijf op de kaart te zetten. Want logischerwijs ga je het evenement natuurlijk online promoten. En daar zit hem de kneep. Je wilt namelijk met jouw bedrijfsgegevens en branche zoveel mogelijk worden vermeld in relatie tot de plaats waar je gevestigd bent. Om je citations een boost te geven, kun je eens denken aan alle vermeldingen die je kunt krijgen bij of voor. Bijvoorbeeld sponsors. Van bedrijven waar je producten of diensten afneemt die je verkoopt of gebruikt. Of van een goed doel. Ga op die dag geld inzamelen voor een goed doel en zorg dat je ook op hun pagina wordt vermeld. En als je gebruik maakt van een cateraar, laat die er dan ook aandacht besteden met je bedrijfsvermelding erbij natuurlijk. Laat het mensen delen met lokaal georiënteerde hashtags. En introduceer nieuwe producten en maak er dan ook meteen een media-evenement van. En de traditionele media bestaan nog steeds... en steeds meer bedrijven gaan over op een internet-first-strategie... waarbij ze eerst het nieuws op internet zetten... en pas dan eventueel op papier. Vraag ook een lokaal radio- of televisiestation om langs te komen... voor een interview of een sfeerimpressie. Promoot je evenement ook bij de Kamer van Koophandel... want mogelijk wijde die er ook een online artikel aan. En dan heb ik nog een paar tips. Als eerste... Bedank alle partijen die jou hebben geholpen... ook achteraf in een leuk artikel op je weblog... en link naar hen om hen ook wat te helpen. Als tweede... huur een fotograaf en een videograaf in... Om zo nog meer content van het evenement te krijgen. Laat alle foto's geotaggen en lokaal optimaliseren door de fotograaf en publiceer de foto's op je site, Flickr, je zakelijke Google Plus pagina, op Foursquare, Yelp en andere sites. Zorg ervoor dat je zelf de gemonteerde video van de videograaf krijgt die je uploadt naar je eigen YouTube kanaal, Vimeo en Dailymotion. Plaats er natuurlijk ook een goede beschrijving bij de video. En als derde en heel andere, kijk eens naar de Incrowd app op incrowdapp.net. Dit is een leuke dienst die je kunt gebruiken om tijdens je evenement op een grootscherm media zoals foto's, video's en tweets te vertonen. Inmiddels heb ik dit één keer op een evenement gebruikt en het bleek een groot succes. De dienst is overigens gratis voor eenvoudig gebruik en indien je naderhand niet alle media wilt kunnen downloaden. Panorama IO is een site die is gelanceerd in 2005 door twee Spaanse ondernemers, Joaquin Quenza Albela en Eduardo Manchon Aguila. Ik ben de Spaanse taal niet machtig, dus ik hoop dat ik de namen een beetje goed heb uitgesproken. Deze onderneming legde een soort laag over Google Earth en Google Maps, waarbij gebruikers foto's konden uploaden en koppelen aan een locatie op basis van geografische coördinaten. Anderhalf jaar na de oprichting waren er al miljoenen foto's geüpload en dat was in die tijd heel veel. 3 maanden daarna stonden er al 2 miljoen foto's en weer een paar maanden later waren er al 5 miljoen foto's die waren gekoppeld aan bepaalde plaatsen op de aarde. In december 2013 waren er in totaal meer dan 100 miljoen foto's geüpload... ...waaronder ook de foto's die zijn verwijderd. En op 5 juli 2014 stonden er meer dan 66,3 miljoen foto's online. In juli 2007 heeft Google het bedrijf Panoramio gekocht en ingelijfd. Tot vorige week heeft Panoramio dienst gedaan en werd het door Google ondersteund. Maar net als zoveel andere diensten van Google... ...wordt ook Panoramio ontmanteld en offline gehaald. Dit was vorige week te lezen op het Panoramio Help Forum. Daar postte even Rappaport van Google... Op 16 september het volgende. Since 2005, Panoramio has been a community of talented photographers dedicated to helping us build the world's largest geolocated photo collection and allow people to virtually explore the world on Google Maps and Earth. Here's a glimpse of what's ahead for the community. Over the past year, we've developed a similar community in Views, which lets you publish geo-relevant content, photospheres and traditional photography on Google Maps. In the future, we plan to migrate Panoramio into views, creating one destination where you can publish and peruse imagery from around the globe. Before migrating any imagery, we'll make sure that Fuse reaches a level of feature maturity that supports the needs of the community. We're not there yet, but we're actively working to address the problems we've heard from the community. In the meantime, please continue to use Panoramio as you always have, knowing that once Fuse is ready, we will help you migrate your content there. Our hope is to provide a platform that gives photographers and photography lovers a forum to share their work. Simultaneously we also want to help our global Google Maps users explore the world and make decisions about where to go, whether it's majestic landscapes they dream of visiting or a restaurant in their neighborhood. We sincerely thank our loyal Panorama contributors for sharing the beauty of our world through your lens. We can't wait to see all your photos you'll share next. Thank you, Eva Rapport, Product Manager Views. Het is duidelijk. Google is van plan Panorama op te heffen, maar zegt nog niet precies wanneer. Want eerst moet Google Views tot een volwassen dienst uitgroeien. Google Views is een relatief nieuwe service... waarbij je niet alleen platte foto's kunt uploaden... maar ook de 360 graden foto's bekend onder de naam Fotosfeers. Pas dan wil Google al het materiaal van Panoramio dus overzetten naar Google Views. Nu vraag je je mogelijk af waarom ik dit nieuws over een fotosite vertel in een podcast. De reden is dat ik in het verleden altijd geotagd foto's van bedrijven... die ik hielp met het verbeteren van hun lokale vindbreid... uploaden naar Panoramio. En natuurlijk zet ik in de beschrijving van de foto dun Sartesie met daarin de bedrijfsnaam, het adres, de postcode en plaats en het telefoonnummer. Bij de tekst maak ik op dat ik daar voorlopig dus gewoon mee door kan gaan. En waar ik natuurlijk al mee bezig was, was het plaatsen van Sartesies bij foto's op Google Views. Ook gebruikte ik Google Views voor de lol om af en toe eens een 360 graden foto te plaatsen. Dus als ik vorige week nog foto's aan het maken bij het evenement Golf Against Cancer bij de Golf en Business Club De Scherpenberg in Lieren. Ik heb bewuste apparatuur die ik normaal gebruik voor het maken van bedrijfspanorama's meegenomen om een paar foto's fierce de plekken te kunnen maken. Eentje daarvan heb ik in de show notes opgenomen. Dit was trouwens al weer het 3e jaar dat het evenement werd georganiseerd en ook het 3e jaar dat wij foto's hebben gemaakt bij Golfer Against Cancer. De organisatie heeft mij daarom ook gevraagd om gedurende 4 dagen in oktober foto's te maken van de gezinnen die een vakantie aangeboden krijgen door de organisatie. Van 16 tot en met 19 oktober ga ik dus mee met de organisatie Against Cancer en de gezinnen. Het lijkt me een heel bijzonder en mogelijk een heftige ervaring, maar ik heb er graag voor over. Ten aanzien van de podcast kan ik je al vertellen dat het geen invloed heeft. Er komt op donderdag 16 oktober ook gewoon weer een podcast online. Dat is me tot nu toe altijd nog gelukt, zelfs al was ik op vakantie. Met deze aankondiging kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je de podcast leuk vindt en je nog meer op de hoogte wilt blijven. Als dat zo is, volg me dan op Twitter via het reputatiecoach1. Heb je inderdaad dat aan alle informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast.